De kijkcijferhit van 2009, Boer zoekt vrouw van de KRO... is vanavond afgesloten met een reunie van de deelnemers. Hoeveel kijkers er vanavond waren is nog niet bekend... maar er keken gemiddeld 3,6 miljoen mensen naar de serie... met uitschieters tot boven de 4 miljoen. De vijf boeren en vrouwen die voor elkaar kozen... en die in het programma werden gevolgd... kwamen vanavond vertellen hoe het ze is vergaan. In het vorige seizoen hield geen enkele relatie stand... maar dit jaar was er voor het eerst een score van 100%. Er zijn plannen voor een nieuwe serie Boer zoekt Vrouw die in de winter gaat spelen. Minister Tehorst zegt dat ze onaangenaam getroffen is door het declaratiegedrag van de top van de Nederlandse politie. Ze reageert op het onderzoek van RTL Nieuws waaruit blijkt dat korpschefs naast hun salaris soms riante vergoedingen krijgen voor onder meer piketdiensten en woonkosten. De minister zegt dat ze al bezig is om de beloning van korpschefs centraal te regelen zodat de verschillen tussen de regio's verdwijnen.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 Terug bij Tep Seppi, aflevering 648. We zijn begonnen dit tweede uur met Gitano Family, Torero. Oh ja, Torero, zo heet ze in Gitano Family. In de artiesten natuurlijk van het label Spring Hill Music. Muziek verder van de, de labels Osho.nl en New Earth Records. Van de show komt natuurlijk ook uh, Prem Joshua en Manish de Moor met Shiva Moon. Veel huisplezier! Oh. Oh. What is on the floor. a song to sing. Everybody's got a private fear. Reach out and take somebody's hand. Here we stand the mp3 i got the mini disc i got a world of information at my fingertips got a young son he's living with his walkman